Twee uur. Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een opgepakte Maltese zakenman is nu ook officieel verdacht in de moordzaak van een onderzoeksjournaliste. Het ministerie verdenkt hem van betrokkenheid. Het gaat om de directeur van een energiebedrijf die ook een hotel in handen heeft. Woensdag werd hij opgepakt. Volgens politiebronnen was hij het brein achter de moord. Maar zelf zegt hij onschuldig te zijn.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 In Almelo is de wedstrijd Heracles-Ado geëindigd in 4-0. Twee doelpunten kwamen van Cyril Dessers, die nu topscorer in de Eredivisie is. Fortuna Sittard heeft thuis met 1-0 gewonnen van FC Groningen. Het is de eerste nederlaag voor de Groningers in acht duels. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor de onlangs overleden oud-trainer Pim Verbeek. En eerder won Willem 2 thuis in Tilburg met gemak van Sparta. Het werd 4-0. Het weer, een heldere nacht met landinwaarts lichte vorst. Het kan glad en mistig zijn. De komende dag lost de mist moeilijk op... en met veel bewolking wordt het tussen de 3 en 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht.